Je verdient het. Blik terug op 2025 met een cw-fotoboek. Bestel hem nu op cw.kruidvat.nl. Ontvang 12 pagina's gratis. En maak kans op een fotoshoot door een bekende fotograaf. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Vijf uur, goedemiddag. Het Cure Music nieuws van nu.nl. Eerst even kunnen. Goedemiddag. Chaos op Schiphol. Het staat bomvol gestrande reizigers. Het is zo druk dat de luchthaven nu omroept dat mensen weg moeten gaan... als hun vlucht geannuleerd is. Mensen kunnen gewoon thuis wachten op een bericht van hun vliegmaatschappij. Vandaag zijn zeker 600 vluchten geannuleerd op Schiphol. Gisteren waren het er ook al 800. Bij de NS rijden ze morgen, net als vandaag, met een speciale winterdienstregeling. Dat betekent dat er standaard minder treinen rijden. Het is sowieso de vraag hoe het zal gaan morgenochtend, want er komt veel sneeuw aan. Volgens het AD overweegt het KNMI code oranje. Rijkswaterstaat adviseert om thuis te werken als het kan en niet de weg op te gaan. Ondertussen wordt er ook nog steeds gepuzzeld aan een nieuw kabinet. D66-leider Rob Jette wil de komende dagen of weken een knoop doorhakken. Of het een meerderheids- of minderheidscoalitie wordt. Volgens Jette hebben we allebei de opties voor- en nadelen. D66, VVD en CDA hebben samen niet genoeg zetels voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Er zijn nog nooit zoveel tweedehands auto's verkocht als vorig jaar. Het waren er ruim 2 miljoen. De vraag naar tweedehands auto's stijgt volgens de autobranche... omdat de nieuwe auto's duurder zijn geworden. De populairste tweedehandsjes zijn de Volkswagen Polo en Golf. Het weer, langs de kust kans op sneeuw, verder droog. Overal geldt nog steeds code geel, omdat het glad kan zijn. Vannacht dan koelt het af tot iets onder nul. Morgenochtend, dan kan het flink gaan sneeuwen. Evi, dankjewel. Ja, code geel, dus kijk een beetje uit. Het weer is afgekondigd, het is weer code geel. En dat klinkt altijd heel sensationeel. Maar meestal valt het mee en gebeurt er echt geen ruk. Dus let een beetje op, maar maak je niet te druk. Het weer is onvoorspelbaar, dat merk je zo. Je overleeft het met Domi op je radio. Ja, de files. Ik uh, kan er vrij kort over zijn. Het valt allemaal wel mee. 63 kilometer in totaal. Geen enkele vertraging volgens Flitsmeiser. Langer dan 10 minuten. Sta je toch ergens vast? Bel even 0999596. Kan ik het zo meteen corrigeren? Meeste vertraging nu op de A28. Als richting Hogeveen. Tussen Ruinen en Hogeveen. 6 minuten met 3 kilometer. Het is twee minuten over vijf, dinsdagmiddag. Misschien ben je al thuis vanwege het weer. Anders ben je nu... Klaar met je werk! Oké, okay, let's go. Q-Music. Domeen versturen. En de Q-Middag-show met de nummer 1 van Nederland. Taylor Swift, de fader van Filia. Zometeen naar Josh. Dit is Infinity. Q-Music. Q-Music. Q-Sounds better with you. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity, infinity. infinity. like me It just needs infinity, infinity. Project Infinity bij Q-Music. Gezellig. hehe, gezellig. bericht van Emiel in de Q-App. Het is 6 minuten over 5. Goedemiddag. Het is de dinsdagmiddagshow voor 6 januari 2026. Mattie, goedemiddag. Goedemiddag. Hilde, die vraagt zich af... waarom zit Mattie Valk ineens bij jou in het programma? Heb ik wat gemist? Ja, ehm... Um... We gaan het helemaal anders doen. Nee hoor. <laughs> nee, uh, eigenlijk is het heel simpel. Uh, we hebben het net allemaal kunnen lezen. Er is code oranje van kracht. Ja. Nou was dat uh, tenminste voor morgenochtend? Wordt dat gegeven alvast ja, toch? Ja, er was al de verwachting. En nu net inderdaad uh, code oranje voor ja, morgenochtend. En vanmiddag was die verwachting er al. Toen dacht ik, ja, ik kan morgenochtend heel eigenwijs... om tien voor half vijf gaan proberen... om van Rotterdam naar Amsterdam te komen. Ik kan ook slim zijn... Ja. En uh, tegen mijn vriendinnen zeggen, zullen wij een hotelletje nemen in Amsterdam? Ja, wat het grappige is, uh, mensen hebben jou al gehoord want je bent sinds half vijf ben je aangeschoven omdat je blijkbaar dit leuker vindt dan lekker op je hotelkamertje Netflix kijken. Ja, zit je daar, ja. weet je wel. Uh, veel mensen die willen weten, waarom ben jij er? Nou, dat is uitgelegd nu, maar nog meer mensen willen weten, waar is Kiki dan nu? Uh, die is gewoon buiten, geen idee. Niks meer <lacht> van gehoord. Nee hoor, nee, die, die zit hier ook. Die, die zit lekker, hier ook. Lekker een sneeuwpop aan maken buiten. Ja. Bij Kiki. <lacht> nee, we zijn samen in Amsterdam, dus ik dacht, kijk, uh, ik was zo in de buurt. Het hotel staat hier echt naast het pand. Kom ja. maar. Even op de kijken. Ja, nou, ik vind het heel gezellig. Ja, ja. Ja, ja. Hé hey, Domien. Hé ah, ja. hey, Matti. Ja. Hoe is het? Nou, heel goed. Want uh, Matti, jij bent dus vandaag ja, uh, opeens te gast in het middagprogramma. Ja. Dat komt mij goed uit. Omdat ik gisteravond uh, heb verteld... naar aanleiding van de bekendmaking van gisterochtend... bij jou en Marieke van de terugkeer van het verboden woord... Mm -hmm. dat ik jou graag een beetje op weg wil helpen. Oh, maar heb ik dat nodig? Nou, heb ik dat nodig... Je staat al uh, twee jaar lang sta op nummer één in de Wall of Shame. Dus ik heb, uh, ik heb iets leuks en ik wil je zometeen een klein beetje meenemen in mijn gedachtegang. Oh, leuk! Ja, na Tedesquiv, de vader van video. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it you, are quite the pyro. You light the match to watch it blow. Because you came for me Thank you. -music. Vanaf aanstaande maandag het verboden woord op Q Music. Het verboden woord is beetje... Mag ik een beetje van mijn ziel blootleggen in het programma? Ja, heel graag zelfs. Ik ga even uitleggen waarom ik het verboden woord een van de meest verschrikkelijke weken in het jaar vind. <laughs> ik vind het helemaal niet erg om het verboden woord te zeggen. Het is mijn geld niet. Weet je, nee. 500 euro, iedere keer als je een DJ hoort zeggen, een beetje, dan, uh, dan mag je een rode gaat de 500 euro gaat er uit de pot, gaat dan naar jou. Vind ik super. Maar ik haat het om gecorrigeerd te worden. Dat kan je niet tegen, hè? Moet je even opletten wat er gebeurt in de afgelopen vijf minuten in de QF. Hé Domin, maar dan moet je zelf ook het goede voorbeeld geven. Want je zei net ook het verboden woord. Doei! Linda, Marielle. Zeg Domin, volgens mij heb je net zelf in dit kleine introotje al wel twee of drie keer beetje gezegd. En nog iemand. Ik vind het dan wel weer grappig dat jij nu in één item alweer twee of drie keer het woordje beetje zegt. Marcel. wel grappig dat Domin het over de Wall of Shame heeft voor Mattie. Maar zelf uh, zegt hij in dat ene kleine stukje twee keer beetje. Ja. Klopt. We zijn ja. nog niet begonnen. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik heb nog een beetje tijd om te oefenen. Van de Maandag is het woord dat verboden is een beetje. Matt, de afgelopen twee jaar dat wij dit spel gespeeld hebben... met Eigenlijk en Misschien, ja, is gebleken dat jij hier niet heel goed in bent. Nee, en dat is zo gek, want iedere keer aan de start... En ik ga verklappen, heb ik dit jaar weer denk ik, ik ga dit supergoed doen. Ik zag het jou doen. Ik, ik, dat dacht ik bij eigenlijk, dat dacht ik bij misschien. Ik ja. dacht, dit wordt gewoon een appeltje-eitje. En de eerste keer viel me een beetje tegen dat ik dan zeg... maar ja, de winnaar was van het klassement. Win ik een keer iets is het in het verkeerde klassement. <lacht> en, en afgelopen jaar was dat weer zo. Ja. En nu, ik zal je vertellen, ik betrap mezelf dezelfde emotie. Ik denk, ik ga dit hartstikke goed doen volgende het, het week. En doet jij nog helemaal niks? Nou, het wordt wel lastig natuurlijk. Maar ik denk toch weer, ja, ik ga dit goed doen hoor. Vanmorgen is het geteld bij jou en Marieke, hoe vaak jullie het verboden woord hebben gezegd. Nogmaals, het levert nog niks op als vanaf aanstaande maandag. <lacht> het is in totaal 40 keer 40 keer gezegd ja, ja, ik moet zeggen, de voorspellingen zijn niet heel positief. Nee. Nee. Nee, nee, dat klopt. Nu moet je weten, ik hoop dat jij dit jaar niet als slechtste uit de bus komt. Sterker nog, ik denk dat ik het dit jaar het vaakst ga zeggen. Het wordt beetje. Maar goed, los daarvan. Het heeft al vaker uitgewezen dat jij alsnog mij weet te verbazen... in zo'n week het verboden wordt. door het nog vaker te zeggen dan dat ik het zeg. Ja, ik mezelf ook. Ik verbaas mezelf ook. Marieke is steengoed in dit spel. Ja. Het uh, vorige verboden woord, eigenlijk... dat uh, Ja, roept zij de hele dag in die week zelf... heeft zij het maar drie keer gezegd. Echt knap hoor. Dat is echt knap. Echt. Eind 24. Ik uh, gooi een kleine reddingsboei. En met ik bedoel ik eigenlijk... alle andere DJ's van Q-Music... naast jou, Mattie Valk. Ach, zijn jullie allemaal om me heen? Ik mag jou namens de Q-DJ's een joker aanbieden. Wat is dat? Een joker is iemand, in dit geval, in, in, in het levende lijven die volgende week, de hele week, onder jouw ja, hot cue eigenlijk, klaarstaat... om jou te helpen, als jij het nodig hebt, door voor jou in te vallen. Wanneer het niet lukt, als jij denkt, ik kom er niet uit... Ja. het wordt me een beetje te veel, ja. dan kun je diegene inzetten... En die komt dan hierheen. Tijdens mijn ochtendshow. Tijdens jouw ochtendshow. Dus dan ben jij een uur ben jij vrij. Dan mag je alles roepen. Microfoons microfoon zit niet aan, maar dan gaat diegene op jouw plek zitten. Oh, dus dan ben ik gewoon. Dan ben ik een uur niet de lang... op de radio. Dan neemt die persoon mij over. Voilà. En dan blijft Marieke gewoon zitten. En Marieke zitten. En wie is dat dan? Dat hoor je morgen vroeg. De Q-music. Alarmschijf. Thomas Gray. Bruers. Q, Q Music. Maxima. deur is vandaag gekomen. Valk. Hey, het blijft hier een nachtje slapen, Nou niet per se hier bij Q-Music, maar wel vlakbij vanwege de horrorspits morgenochtend. Volgende week het verboden woord. Um, morgenochtend dan krijg jij in de ochtendshow van ons allen bij Q-Music een beetje hulp aangeboden. Ik vind dat zo lief. Um, want de disjokjes gaan eigenlijk in een kring om mij heen staan. Ja. Heel zorgend, vind ja. ik het ook. Wij beschermen jou. Wij be <lacht> ik word beschermd door mijn collega's. <lacht> ja. Omdat ik de afgelopen twee jaar op nummer één in het klassement stond. Ja, het verboden woord is beetje. Dat mogen wij niet uh, zeggen vanaf maandagochtend. Hoor dat wel. Dat ik op de rode knop in de q heb. Win je 500 euro als je op de radio komt. Ja. Uh, morgen krijg je een joker aangeboden van ons allen. Iemand is dat. Uh, dat is dus namens alle Q-DJ's. Waaronder ook Marike, die stuurt nu een berichtje. Ja, mm. nou, wacht Ik moet even uh, deze schrijven. hebben. De joker is een heel leuk iemand, Matt. Ja? Dus ik kijk er heel erg naar uit dat jij op een gegeven moment de joker inzet... zodat ik met deze persoon een uur radio kan maken. Hm. Vertel het je morgenochtend. Je gaat het zo nodig hebben, want het gaat volgende week gewoon weer zo mis. Nou, bij jou, nou, maar niet. dit jaar nee. ook bij mij. Ja. Ik ga dat verboden woord, ik ga het zo vaak zeggen. Dat denk ik ook. Vanaf volgende week maandag, dus vast hè? Want ik zie mensen al helemaal in de app helemaal losgaan dat we het woord beetje we hebben genoemd. Vanaf maandagochtend. En morgenochtend krijg je het horen wie jouw joker. Is. Ik heb hier zin. Ik ben zo benieuwd wie het is. We gaan naar het nieuws van 6. middag. goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, het valt nu nog relatief mee met de sneeuw. Maar morgenochtend dan gaat het pas echt helemaal los. Wat je kunt verwachten, vertel ik je zo. En kennelijk, kun je ook verwachten. Steek komt eraan, zo breed.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 Zo geen debuutalbum. I barely know her. Yes, for new person, all over. Luister nu op Spotify. Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Deze commercial van Maggi duurt 10 seconden. Net zolang als nodig is om je pasta onweerstaanbaar lekker te maken. Met een Maggi-bouillonblokje. Een beetje van jezelf en een beetje van Maggi. Ze zijn er weer. De Giga Deals. Nu 1 plus 1 gratis op zwaar metalen opbergrek. Bekijk alle gigadeals op gamma.nl. Laudius start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius.nl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 Milaan? We komen eraan. Vierde Olympische Winterspelen van 6 tot en met 20 februari... in het Staatsloterij Team Anelhuis. De plek waar Oranje thuis komt. Waar we samen juichen en sportprestaties vieren. Dit is ongelooflijk! Ga naar teamenelhuis.com en koop jouw tickets. Staatsloterij Team Anelhuis. Thuis voor Oranje. Beter slapen? Vind jouw ideale matras... met de gratis lichaamscan bij Beterbed... en ga meteen proef liggen. Je vindt er alle topmerken onder één dak. Beter slapen. Beter leven. Beter bed.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 Half zes geweest. Q-verkeer van Flitsmais. Ja, het klinkt misschien gek, maar het valt allemaal reuze mee. Nog geen 100 kilometer in totaal. De meeste vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen... tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer met een vertraging van 8 minuten. Ja. Wel op als je de weg op gaat, kan glad zijn. Langs de kust kans op een sneeuwbui. Verder is het bijna overal droog. Stilte voor de storm wel, want komende nacht en morgenochtend... krijgen we waarschijnlijk heel veel sneeuw. Met andere woorden, tijd voor... Oh, er vallen weer dikke vlokken. Dus je zit nu flink te mokken. Maar opgelet nu allemaal. Sneeuwjournaal, sneeuwjournaal, sneeuwjournal. Kio bij de show sneeuwjournaal met Eventje Kunnen. Goedemiddag. Goedemiddag. Het KNMI heeft nu officieel code Oranje afgekondigd voor morgenochtend. Gaat in om 6 uur s ochtends en geldt volgens nog tot 4 uur morgenmiddag. In bijna het hele land. Alleen niet in Limburg en op de Wadden. Ja, als je de weerkaarten erbij pakt. dan zie je vannacht vanuit het westen. een heel sneeuwfront onze kant op komen. En de eerste sneeuwbuien. die lijken zo te beginnen rond 4 of 5 uur. Ja, als ik naar links kijk. dan uh, zie ik normaal er Anton Giep zitten. Ook al een tijdje niet meer. Die is even tijd voor zichzelf aan het nemen op dit moment. Uh, daar zit nu Matty Valk. Hi. Uh, jij houdt rekening met het front. dat uh, vannacht rond 4, 5 uur begint. En jij uh, slaat hier in de buurt. Ja, ik dacht het toch uh, verstandiger. Ik moet wel zeggen. Als het dan zo gesneeuwd heeft. Ik vond het gisteren en de dag ervoor best nog wel leuk. Omdat je denkt, oh we gaan lekker even. Het jochje in je wordt ook een beetje wakker. Terwijl je weet, van het kan ook nog wel eens links zijn. En toen zat ik eigenlijk op de eerste dag. Zat ik al achter zo'n glijnde vrachtwagen. Op de A2. Oh, die, die zo echt zo van links naar rechts ging. En toen dacht ik, ja maar dit is eigenlijk helemaal niet leuk. Ik heb er gewoon onverstandig aan gedaan. Om, om uh, van Rotterdam naar Amsterdam te rijden. S ochtends vroeg. Dus nu blijf ik hier vanavond slapen. Omdat zoals het er uh, morgen uitziet. Morgenochtend. ja, kan je beter hier gewoon bij de studio gaan slapen. Ik vertel Vanmiddag het verhaal van onze collega Jesse. Onze vriend Jesse. Die is gisteren om uh, ja. zeven uur s'avonds uh, vertrokken vanuit Q-Music. Uh, en die was om half één. S'nachts was hij thuis, waar hij normaal een half uur over deed, die heeft hij gisteren vijf uur over gedaan. Ja. Omdat er een, net een vrachtwagen was. Die was helemaal uh, ja, op zijn kantje gekomen. Over vijf rijstroken heen op die a 2 Ongelooflijk. Die moest zich echt opnieuw voorstellen toen hij thuis kwam. <laughs> ja, ja. ja, Rijkswaterstaat adviseert ook hè, morgen. Als het kan, werk thuis en ga niet de weg op. Uh, het is chaos. Ook op Schiphol. Het staat daar bomvol met gestrande reizigers. Net als gisteren zijn vandaag ook weer honderden vluchten geschrapt. Het is daar zo druk dat de luchthaven nu op, omroept... dat mensen weg moeten gaan als hun vlucht geannuleerd is. Ze krijgen vanzelf bericht van hun vliegmaatschappij. Deze man die is al sinds gisteren op het vliegveld. We waren hier rond vier uur gistermiddag. Uh, rond zeven uur werd ons verteld van uh, er is geen vlucht. Ja, er was geen andere keuze dan hier blijven. Op een stoeltje ergens in een hoek. Ja, steenkoud. Ik vind het echt slecht hier wat hier gebeurt. Je voelt je toch ook een beetje Tom Hanks in de Terminal? de Terminal, ja. Is de Goeie film, Ja, geweldige film. Geweldige film, maar je moet er niet, die moet je niet aan denken, toch? Nee. Die man is daar al sinds gisteren. Wat verschrikkelijk. En hij overdrijft natuurlijk een klein beetje, want hier kan Schiphol natuurlijk niks aan doen. nee Het enige waar ze iets aan kunnen doen is communicatie. Nou, en de nou. communicatie is vrij duidelijk nu. Ze zeggen als je vlucht is geannuleerd, ga naar huis. Het is wel jammer. Ik moet wel zeggen, zeg maar, van alle luchthavens... waar ik geweest ben in mijn leven... zou ik wel het Schiphol in de top 3 zetten... van plekken waar ik zou willen zijn. Ah, ga er toch op. Wat ga, je, wat ga je de hele dag doen dan? Hey, maar Ik bedoel, ben je wel eens op, op Vliegveld Bonaire geweest? Ja, daar is echt niks ja, te doen. Ja, ja, ja, ja, uh, het, Creta, Turkije, allemaal ja, Brak. Schiphol is mooi, man. Ik maak gewoon een lekker dagje shoppen vallen. Wat ben je ja, van plan? Lekker naar een Starbucks? En, uh... Ik vind Schiphol hartstikke leuk om te zijn. Ja, maar je moet weg. Dus dat, de, de, ga naar huis. Ja, wegwezen. Maar, ja, wegwezen, dag, wegwezen. Dus. dus overigens ook wel kritiek hoor op de communicatie van de Schiphol, dat het niet uh, helemaal lekker loopt, Maar het is goed, ze zeggen nu dus dat mensen gewoon thuis kunnen wachten... op een bericht van hun vliegmaatschappij. Pas overigens wel op uh, dat het wel echt een vluchtvaartmaatschappij is... die contact met je opneemt. Want volgens KLM zijn er ook oplichters actief. Jonge, jonge, jonge. Ja, die juist nu gedupeerde reizigers geld proberen af te troggelen. Is er is ook ander nieuws. Er zijn nog nooit zoveel tweedehands auto's verkocht als vorig jaar. Het waren er toen ruim 2 miljoen. De vraag naar tweedehands auto's stijgt volgens de autobranche, omdat nieuwe auto's uh, duurder zijn geworden. De populairste tweedehandsjes zijn de Volkswagen Polo en de Volkswagen Hof. En we gaan steeds vaker op vakantie, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie ANVR. Volgens hen komt de stijging doordat we vakanties vaker spreiden over het jaar. En naast een verre reis ook dan vaak nog een extra vakantie dichtbij huis erbij boeken. Waar ben je als laatste vakantie geweest, Domin? Ik kan me niet meer herinneren. Oh, echt niet? <lacht> Ik, nee. hè? Ik denk... Uh... Nou, er zijn echt herinneringen gemaakt voor het leven op die <lacht> plek. Nee, dat maakt echt heel diep graven. Ja, dat, ik denk... wel. dat was je pretparkreis. Oh ja, dat was afgelopen mei nog. Je Nou, dat was... Nou, was dat een vakantie? Dat was hard werk, hoor, kan ik je vertellen. Orlando, sorry. Ja, Orlando is mijn laatste vakantie geweest. Is... Denk ik. Meneer is even naar Orlando nee, geweest. Nee, dat vind ik niet meer. Nee, sorry, maar ja, mijn hele leven is gewoon natuurlijk sinds Boris geboren. Is echt helemaal ons te boven gekeeperd. Ja, ja. Dus ik zat te denken: mijn laatste vakantie met Marcella, met mijn vriendin. Dat was denk ik Ibiza geweest. Dat is bijna twee jaar geleden. Ah, ja, okay. uh, nee ja, oké. Nee, Orlando, ja. Nou, ja. Oh, mooi. Uh, we boeken ook steeds eerder in de hoop dat het dan nog wat goedkoper is en we willen niet het risico lopen om mis te grijpen. Heb je al geboekt voor dit jaar? Uh, nou, Ik heb al wel plannen gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld besloten om na de kerst dit jaar ja. de warmte op te zoeken. Want ik zat dit jaar na de escape room thuis en toen dacht ik vind het heerlijk die dagen dat je niet meer weet welke dag het is en hoe laat het is en hoe heet ik eigenlijk. En ik vond het ook leuk om daar nou even een zonnetje op mijn bol te hebben. Ja. Dus ik ga wel na de kerst in ieder geval naar de zon. Weet je waar ik jou echt een persoon voor vind? Ik ben zo benieuwd wat er nu komt. Nee, er komt geen locatie, er komt geen, uh, geen vakantiebestemming. Ja. Het reisbureau. Ja, nou, ik zal je vertellen. Nee. Nou, ik heb dus mijn laatste reis naar Amerika. Ben ik naar het reisbureau geweest. En wat fantastisch is dat! Echt een onderschatte plek. Want je zegt gewoon: ik wil een rondreis maken door Amerika. Ik heb deze, deze en deze mensen. Ik kreeg een pdf'je thuis. Ik kon het op groot scherm bekijken. Er waren drie verschillende voorstellen. En alles was geregeld. Je krijgt gewoon een zootje brochures mee. Daar te die kan je daar ter plekke gebruiken. Ik ga voor nu altijd naar het reisbureau. Hey, hoe oud ben je geworden dit jaar? Ik, uh, ik word 41 of een paar echt, dagen. Ik, word 41. Ja. Ja. Ja, ik vind het ja. reisbureau wel echt iets voor 40 plussers Ja, er is niemand onder de 40 jaar die door een reisbureau heeft Nee, echt niet. Geloof ik helemaal niks van. Eind van je werk toch is in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 De middagshow vandaag met uh, Matty en Darwin. Ja. Jij uh, slaapt hier vlakbij omdat er uh, vannacht een uh, enorm sneeuwfront uh, aankomt... vanaf een uurtje of vier, vijf. En jij dacht, ja, ik moet morgen natuurlijk gewoon om zes uur... moet ik stand-by zijn, dus dan, uh, dan blijf ik in de buurt slapen. Ja, het zou een beetje uh, dommig zijn, denk ik, ja. om uh, morgenochtend te gaan rijden. We hadden dit over het reisbureau. En uh, ja, ik leg hier de claim neer... Er luistert niemand die onder de veertig jaar is en recent een vakantie heeft geboekt... in een fysiek reisbureau. <laughs> nou, ik krijg echt de wind van voren. Jij bent een groot fan van, heb je net verteld, van het nou reisbureau? Ja, kijk, reisbureau. Ik uh, heb mijn vakantie naar Amerika gehad afgelopen zomer. Mm. Ik had een paar wensen. Ik wilde naar San Francisco, ik wilde naar Yosemite Park... naar Los Angeles en naar Las Vegas. Dan ga je naar het reisbureau en dan leg je daar je wensen op tafel. En ik heb nog geen week later drie versies van deze reis in mijn mailbox. Een soort interactieve omgeving met allerlei keuzeopties... over hotels, huur auto's vluchten. Ik heb een soort PA op reisgebied gehad. Het was Saskia van het reisbureau. Saskia, hartelijk dank. Je hebt mijn leven zoveel lichter gemaakt. Het is ook nog gratis, want zij werken gewoon op provisie van die ja, hotels. Ja, ja. Ik vond het waanzinnig. Nou, en je bent niet de enige. Sharon bijvoorbeeld. Ik ben 27. Yes. En uh, wij hebben afgelopen jaar onze reis geboekt naar uh, Zuid-Afrika rond reis. En dat hebben we ook door een reisbureau laten doen. Ja. Justin ook. Hey Domien, ik wil even reageren op het reisbureau van Mattie. Uh, ik ga ook ik reisbureau. Ik heb dat één keer gedaan voor een vlucht naar Japan. Ik ben er verliefd op geworden. Het wordt supergoed geregeld. Dus ja. ik snap Matties mening wel. Ja. Ah, ja. Uitzondering, ja. Uitzondering. Ja. Uitzondering. Nou ja, uitzonderingen. Ik krijg ook een bakje koffie. Het is echt leuk. Lotte, goedemiddag. Ja, goedemiddag Domine. Hoi, ja. Mattie. Hallo, hallo. hallo. Krijg je een bakje koffie bij jou ook? Jazeker. Of Want een kopje thee. Jij werkt bij zo'n fysiek reisbureau? Klopt. En jij bent zelf 23 jaar jong. Ja, klopt ook, ja. Lotte, vraag 1. Waarom ben jij in zoiets prehistorisch geïnteresseerd geraakt? <laughs> ja, sorry, maar dat is het echt als het werken in een fysiek reisbureau. Nou, ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om, uh, om aan reizen te denken en dat uh, nou, te kunnen verkopen. Dus ik dacht, ja, dan doe ik het uh, op deze manier, ja, want echt? dan zie je ook gewoon mensen, ja. Van je hobby je werk gemaakt eigenlijk, dat is wat er gebeurt Zeker, is. ja. Hey, ja. Maar, waar werk je dan? Uh, ja, uh, bij D-reizen. Bij D-reizen. En wat voor ja. mensen zie jij in jouw reisbureau binnenstappen? Ik hey, doet net alsof het een bedreigde diersoort is. Wat voor soort <laughs> mensen? Gewoon Echt? mensen ik, nou, die zitten bij voor... in vakantie. Ik, nou, ik, was ja. week, ik was vorige week was ik in Amsterdam uh, uh, Westfield, Mall of the Netherlands. Leuk hoor. Ja, dat was waanzinnig. Go. gigantisch winkelcentrum. Ja, ik zie jou kijken, niks voor jou. Maar ik vond het ja. geweldig. Daar liep ik langs een toei reisbureau. Ja. ja. dan keek je naar binnen. Daar zitten inderdaad allemaal mensen. Maar ja, het pigment in de haarkleur van die mensen... is allemaal wel een beetje... dat is allemaal uit. Nou, hou eens ja, op, man. Het zijn allemaal grijze dakduisjes. Schijnt nou toch uit dat is dat is helemaal echt... de... Lotte, back me up. Wat voor mensen <laughs> heb jij in het reisbureautje? Nou, het is inderdaad wel een beetje... Uh, van, een, een voorbedacht uh, die iets dat... Uh dat alleen maar oude mensen komen, maar het zijn ook heel veel mensen inderdaad die voor een rondreis komen. wat jongere mensen, uh, mensen zo rond de dertig met kinderen die denken, wat moet ik eigenlijk allemaal doen? Of uh, ja, mensen die gewoon denken, ja, doe jij het maar, want ik vind het wel lekker makkelijk. Kijk, mensen die midden in het leven staan, <lacht> uh, die ja, gewoon ja, lekker echt? op vakantie ja. willen. Ik zal het nog gekker maken, Lotte, uh, want jij zei net bij welk reisbureau je werkt. Eén dag voor vertrek krijg ik een belletje van de persoon op het reisbureau die zegt, ik heb nog een presentje voor je. Jij gaat toch naar Amerika? Ik haal daar alsof ik jaren was een pakketje op. Daarin zat popcorn, Coca Cola, een brochure over Amerika. Omdat jij Matty valk bent. Dat is, is niet waar. Nee. Je ziet, je ziet, iedere iedere janboerenfluitjes krijgt dan niet een pakket met popcorn. Dat geloof ik helemaal niet. Nou dan, dan nog. Ik was daar heel blij mee. Ja. ja. ja. En was ja. een heerlijk werk toch Lotte om gewoon mensen ja. lekker in zo'n even in de reismoe te brengen. Ja, tuurlijk. Ja, je verpult gewoon eigenlijk de droomreis van mensen. Dat is super leuk. Ach. Wat zijn voor 2026 een beetje de droomreistrends? Waar moet ik aan denken? Ja, ja, gewoon rondreizen door Azië zijn weer heel erg in trek. Oh, ja. Ja, ja, ja, ja. Dus jij zegt, ja. als je, Dominique Verschuren, ooit een keer wilt gaan rondreizen door Azië... ga niet lopen kloten op het internet, bel mij gewoon even. Ja, exact. Ja, Lotte, ik sla je telefoonnummer op. <lacht> uh, <lacht> <lacht> ik denk niet dat ik ooit iets mee ga doen. Maar wie weet. Helemaal goed. Ik drink mijn koffie zwart.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 Hoe verdriet voelt als niemand je uitzwaait Hoe de nacht mijn gedachten weer omdraait Hoe het leven werkt Maar er zijn handen die me vasthouden Woorden die me raken Als het te stil wordt Maar jij verstaat me Komt wel goed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 na mee bij Q-Music. Wacht op mij. We gaan richting 6 uur. Het nieuws krijg je zo van Eefje. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik heb natuurlijk zometeen weer een update over de sneeuw. We blikken vooral even vooruit op morgenochtend, want dan gaat het helemaal los. En Think of Me komt eraan van Hugo. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh nee. Oh, nee. Het verboden woord is... Beetje. Zegt een van de dj's het toch? Druk dan op de knop in de Q-app en win 500 euro. Woo! Het verboden woord. Vanaf maandag. Alleen bij Q-music. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast... Vooral tussen 4 uur s middags en 9 uur s'avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laat dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om. Boek nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op sunweb.nl. It's a holiday. Het verboden woord wordt mede mogelijk gemaakt door S.O. Extra's. Hoor jij een QDJ het verboden woord zeggen? Dan maak je kans op 500 euro en een extraatje van Esso. Een cadeaubon ter waarde van 100 euro voor een van je favoriete winkels. Met Esso altijd iets extra's. Spaar punten bij Esso en wissel ze in voor toffe extra's. Zoals vele cadeaubonnen. Van parfum, sport tot je favoriete winkels. Meld je nu aan op essoextras.nl De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl Social deal, restaurantdeals, take one en actie, both. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen? Rand? Uh, nee. Fair en af. Social deal. deals die je niet mag missen.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 ...meer dan je verwacht. Gratis cv-ketel? Kijk op remeha.nl slash gratis. Budget Home Store. Al 20 jaar meer dan je verwacht.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 Wat lezen met je doet, is voor iedereen anders. Maar één ding is zeker. Wie leest, heeft een goed verhaal. Een goed verhaal kun je ook digitaal lezen en luisteren. Ga naar onlinebibliotheek.nl Ook dit jaar heeft Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. Belastingvrij. Speel vandaag nog mee op staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus. Wat heb je aan zo'n enorm assortiment hout? Als je niet online kunt checken in welk gangpad die in de balk ligt...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 Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpncom snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pak. Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.